Met het Nationaal. Vorig jaar is een record aan ruim 1500 verkeersovertreders naar een gedragscursus gestuurd. Volgens het Centraal Bureau Reinvaardigheidsbewijzen waren het er 200 meer dan in 2010. De driedaagse gedragscursus is voor mensen die zich herhaaldelijk in het verkeer hebben misdragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bumperkleven of door roodrijden. De politie meldt aan het CBR de verkeersovertreding en het bureau bepaalt of de bestuurder de gedragscursus moet volgen. De kosten, ongeveer 800 euro, moet de verkeersovertreder zelf betalen. Als een cursus niet komt opdagen, wordt het rijbewijs ingetrokken. In Loenen in Gelderland is een ramkraak gepleegd op een filiaal van de Rabobank. De gevel van het gebouw staat op instorten en negen omwonenden hebben uit voorzorg hun huis verlaten. De daders reden om vier uur vannacht met een auto op de geldautomaat van de Rabobank in. Volgens de politie in Loenen zijn er mogelijk ook explosieven gebruikt. De EOD onderzoekt of er nog explosieven in het gebouw liggen. Na de ramkraak gingen de twee verdachten er in een andere auto vandoor. Het is niet duidelijk of ze geld hebben buitgemaakt.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 Dit was het enorm. Dit voor... is Sombakker van de ANWB. Vrij lange files nog op de A7 van Horen naar Zaandam bij Avenhoren, 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A8 Zaandam Amsterdam bij Ozaan, 5 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn, 9. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor Den Haag, 5 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft, 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 7 en bij Bildhoven nog eens 12 kilometer. A28 Zwolle-Utrecht bij Soesterberg 12 kilometer. A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen 5 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. Zandvoort het. En jij beleefd het. Het ritme van ZFM. Op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort. op zaterdag. Dance, dance with your baby no more I never do something to hurt you down. Oh, but the feeling is bad. The feeling is bad. I love your personality But I don't want the love on the show Sometimes I think it's insanity your baby no more i never do something to hurt you though Het is even na drie uur. Welkom terug bij Stamford op zaterdag. We zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. En dit was Eddie Grant, een leuk van alweer heel veel jaren geleden. Je hoorde Outgo van het Dance. Nou, ik ga even naar Wijk aan toe. Lijkt me gezellig daar. Lekker in de file staan. Lekker in de file staan. En dan mag jij samen met Louis uur twee gaan doen. CFM. Zandvoort ja allemaal ja hallo doei Hier zijn we zijn weer ja goedemiddag Goed. nou jullie gaan het wel rennen met z'n twee denk ik ja jij ja, mag we... naar de ja. <laughs> ik ga naar de doei doei Goed luisteraars, wederom welkom terug bij ZFM uh, uh, op de zaterdagmiddag. Uh, en zoals u van ons gewend bent, kunt u uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda verwachten. Dus ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. Rond de klok van kwart over drie gaan we uh, weer schakelen naar Joop van Nes. Want daar uh, tegen het eind van de eerste helft. Momenteel SV Zandvoort tegen top. En de uh, stand momenteel is 2-0. En kijken of die stand uh, nog uh, oploopt. Zo rond kwart over drie aan het einde van de eerste helft. En aangeschoven is inmiddels als Louis van der Meijen. Louis, goedemiddag. Goedemiddag albert -Jan. En als ik jou zie, dan weet ik, dan is het drie banden uh, na een korte winterstop weer vol in actie. We zijn volop bezig en uh, de resultaten die zijn van onze teams zijn geweldig. Want uh, ja, we hebben een goede, goede start gemaakt voor de tweede helft. Dus uh, ik zal even vertellen hoe, hoe, ja, uh, hoe ja. we staan. Ja, uh, het eerste team, ja, die hebben een hele slechte start gehad. En die, uh, ja, die hebben nu één wedstrijd is, uh, gespeeld. Die hebben 10-10 gespeeld. Maar die staan echt nog een beetje onderaan. Dus ja. dat is jammer, want het is een heel, uh, eigenlijk een heel goed team. Maar het draait niet echt. Het tweede team, waar ik zelf in speel, staan op het ogenblik één punt achter op de koploper. Nou, dat is, uh, dat is niks. Nee. We hebben de eerste twee wedstrijden allebei gewonnen. En het derde team is met een opmerkelijke opmars bezig. Daar zit de Hedy wiske -bewijzen in. Dat is een van de weinige vrouwen die aan drie banden meedoet en die uh, staan nu op de vijfde plaats dus uh, ja, dat is helemaal, uh, helemaal geweldig natuurlijk. Ja, maar uh, uh, omdat jullie uh, voor de winterstop zo goed gespeeld hebben, toen zijn jullie weer gestraft want jullie hebben een uh, zogenaamde moyenne verhoging gedaan. Ja, mag wel even tussendoor? Ja. Even naar Joop van toe, Joop. Ja, inderdaad ik heb een doelpunt, uh, ook weer voor Zonsvoort een hele mooie voorzet van Michael Kauw bereikt, Busslemmens, en die uh, tegenvoegd zijn eigen komen niet meer bij Zonsvoort blijkt met 3-0. Kijk, dat zijn mooie berichten. 3-0, gaan jullie verder. Goed, dan gaan we even weer terug uh, jullie hebben de, uh, voor de winterstop redelijk Goed gespeeld. Daardoor krijg je een zogenaamde Moyenne verhoging. Kun je het kort even langstraat uitleggen wat dat inhoudt? Ik ga het even vertellen. Je begint met een start moyenne, wat je de afgelopen jaar opgebouwd hebt. Dus vorig jaar, ik begon met 16 dit seizoen. En ik ben, op de helft van de competitie worden de moyennes berekend, van alle zeg maar, spelers die al jaren spelen. Die ja. nieuwe spelers worden na vijf wedstrijden herberekend, want ja, ze kunnen wel zeggen een hele goede biljart en die zetten we lekker op zeven. En die winnen natuurlijk alles, makkelijk, ja. en, dus het is, is competitievervalsing. Dus na vijf wedstrijden worden die moyennes ook herberekend. Dus ik ben nu naar 17 en zeg maar bijna alle spelers bij ons in het team zijn allemaal verhoogd. En meestal is het 1 of 2. Maar er zijn, je gaat niet uh, 3, 3 karambol's in één keer omhoog. Dat doen ze niet. Ze houden het wel een beetje netjes. En wat betekent dat dan nou voor jou? Dat jij, jij hebt ook een moeilijke verhoging gehad. Nee? Ja, ik moet er nu 17 maken in 25 beurten. Oké, okay, dus je moet meer, meer uh, karambol's maken ja. om op je eigen niveau te, sp ja. te spelen. Ja, dus uh, ja. Ik speel bijvoorbeeld wel tegen mensen van 9, maar goed... Ja. Is, nou, ik heb van de week toevallig twee keer verloren. Maar dat ja, kan gebeuren. Het ja. team heeft gewonnen en daar gaat het natuurlijk om. Moet jij uh, nog even, dat is ongeveer hetzelfde bij golf als een handicap. Ja, ja Maar ja. dan is het een handicapverlaging. Dan krijg je een handicapverlaging in de slagen. En jij moet gewoon meer punten meer, meer meer. maken ja. om je eigen niveau te spelen. Ja. Oké, okay. nee, dat is het. Dan begrijp ik het. Goed, het dus start de tweede competitie ja. uh, is begonnen. En hoe is de algemene tendens? Nou ja, hartstikke, hartstikke goed. We gaan, uh, je moet bij de eerste vier eindigen qua teams, om uh, na-competitie te halen. Uh, na-competitie met voetbal heb je dat ook. Dan kun je een periodetitel halen. Nou, wij spelen dus gewoon uh, een hele competitie. 18 wedstrijden. En als je dan bij de eerste vier teams zit, speel je na-competitie. Nou, die na-competitie hebben wij vorig jaar gehaald en zijn kampioen geworden. Ja, die beker kan ik me nog in. Ja, daar zijn we nog, die, die, die heb ik na nog tijd meer van. <lacht> maar uh, wij zijn uh, gewoon, wij proberen dit jaar eerst in de pool te worden, want dan ben je meteen al geplaatst voor de halve finale. Dus dat zou uh, helemaal fantastisch zijn. En we hopen natuurlijk dat de andere twee teams ook de nacompetitie halen. Want het zou wel leuk zijn als Oomste Oomsteen in de finale stond. Maar dat kan natuurlijk oh. gebeuren. Ja, dat zou een uh, unicum kunnen zijn. Ja. Dat zou wel heel erg mooi zijn. Dat zou, uh, ja, dat zou kunnen. En, uh, het, het, kan. In het derde team geef ik er heel veel kans om ook de nacompetitie te halen. Die uh, zijn echt heel goed bezig. Uh, wat ik trouwens een paar programma's uh, in het verleden al een keer aangaf. Is dat het biljarten erg weer leeft in, uh, in Zandvoort. antwoord. Hè? Biljarten, het is uh, een gekhuis. Het is, is dat... nooit weg geweest. Bla bla maar even, maar het, het begint echt weer te leven. Je ziet steeds meer mensen met een keu door lopen. Uh, Drie banden helemaal. Echt, dus, ze staan bij uh, steeds aan zijn middags om drie uur in de rij om te biljarten. Het is echt uh, is een nummertje trekken. Ja. En uh, we komen ook steeds meer uh, spelers bij. Ik denk zelfs dat we volgend jaar een vierde team gaan krijgen. Nou, dat is... Uh, en wat ook gebeurt, en dat uh, is ook wel heel leuk, dat teams uit de regio, spelers uit de regio die al in een bestaand team spelen, graag naar Zandvoort willen komen om bij ons te spelen. Okay. Dus uh, dat is, uh, we hebben al twee aanmeldingen voor volgend seizoen. Ik ga nog geen namen noemen, want uh, de jongens hebben het nog niet hun eigen team gezegd. Maar het is, zijn gewoon, zeg maar, transfers in de uh, opkomst. <laughs> Zo, goed. Uh, even omwille van de tijd. Uh, eind van de maand hebben we een uh, 15 over rood koppeltoernooi in, uh, bij Lau en Hardy. Ja. Daar kunnen mensen zich nog voor inschrijven. Nee, het is uh, vol. Vol? Ja, het is uh, gigantisch. Uh, het is 27, 28 en 29 januari. Dat ja. is volgend weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. Er wordt uh, elke avond twee pools gespeeld. De twee beste gaan door naar de finale pool op zondag. En de verliezers... Gaan naar de verliezersrondes. Dus iedereen speelt het hele weekend door. Ja, het oh is hartstikke gezellig. Nou, Ron, Ron kennende maakt hier weer een feest van. Ja. Met uh, lekker eten voor alle spelers, lekkere hapjes. En uh, het vorig jaar was het de eerste keer, was super gezellig. Yes. En nu is het, uh, ja het was binnen twee dagen vol. Dus nou, dat uh, dat, dat, dat, dat zegt genoeg, miljarden leeft, leeft, leeft in, ja. in Zandvoort. En de aanvang is om 7 uur op de avonden en zondags middags beginnen we om 2 uur. Goed, jij houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen uh, ja. de komende weken. Ja. Daarvoor hartelijk dank, ook namens de ja. Duitsers hartelijk dank. Dus wij gaan elkaar vaker zien. Ja. En bedankt voor deze, deze uh, ja, update. Oké, okay. goed, succes met het programma. Oké, okay. zo dadelijk het slot van de eerste helft met Jan van Espen. nog wat muziek van George Yook. I feel the way I do, girl, I got no heavy complications, to keep my love from coming straight to you, though you are smiling with another, your eyes keep feeling me. you just don't care, if we could talk just for a minute, I'd get your number and we'd go for Heerlijk he George Doek op de South Radio Reach Out Het slot van de eerste helft met Jan van Ja, het is een sterk En het valt nog niet dat is een de staan En die En die verdediging Die bewegen door die Door die verdediging heen En dan gaat die naar z'n berg Hij scoort ja, Ja, ja, ja Vierbal nog vlak voor rust Met een prachtige bal Hij Door die verdediging heen En dan doen alle drie die kleine mannen we zijn niet al te groot, Kimo de Reus en uh, Michael Kuil en buiten uh, uh, Het ik zo'n gelukkige Houd je wel. Wel mooi slachtig. Slaarland en de keeper kwam heel mag Ik kijk het totaal niet. Zandvoort uh, gaat dus nu meer uh, gewoon proberen een scoring in te halen. Mag, het werd in uh, Amsterdam werd het 2-5. Dus ook op het eind. Zomaar 3 doelpunten achter elkaar. En nu uh, nog voor, ...is het al 4-0. Dit is een vijfse jaar... ...van een die absoluut niet moeilijk heeft. Het is een hele plezier wedstrijd ...om naar te kijken en uh, heel sportief ook. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Goed, zijn we het weer en dan gaan we verder... ...met de tweede helft van uh, Zandvoort... Dankjewel Joop, een mooie score van SV Zandvoort. 4-0, stel voor zo. eind uh, van de eerste helft is duidelijk de tweede helft... ...met Joop van Dat allemaal uiteraard bij de Zandvoortse radio. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan... ...5 uur vanmiddag. We hebben nog heel veel onderwerpen... En heel veel lekkere muziek. Waaronder deze uit de jaren 80. Hier is Dexy's Midnight Runners. I've been smooth het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, ga je gewoon even naar kanaal 40. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je hem bij CFM. Dan hebben het over de Euro Breakdown met George van Dam. En deze plaats staat daarin ook nog steeds genoteerd, Joh. De Cotty en Kimbra en Somebody That I Used to Know. En aan het eind van het jaar dan mogen we weer de top 100 gaan presenteren. Ja, oh, ja, ja. ja dat was wel leuk, hè? Ja, dat was leuk, maar wel vermoeiend, hoor. Oh. Ja, ben je er nog moe van? Ik ben, nou, nee, dat gaat we het wel Oké okay. Goed, uh, waar gaan we het nu even over hebben? Oh ja, en dat is op zich een uh, hartstikke goede van de Zandvoortse ondernemers. Want een vurige wens van veel Zandvoortse ondernemers het centrum is om een goede en duidelijke routing vanaf de Kerkstraat, Kerkplein naar de Haltestar, Haltestraat gestalte te geven. Mogelijk komt de uitvoering daarvan nu snel dichterbij maar definitief uitsluitsel, uitsluitsel is er nog niet. Deze wens van de winkeliers die al een paar maanden bekend is bij de gemeente gaat over duidelijke looproutes heen en weer tussen de twee belangrijkste winkelstraten van Zandvoort. De routing zou mogelijk kunnen bestaan uit visuele effecten in de bestrating. Dit soort effecten bestaan al langere tijd in winkelcentra El in het land en zouden we daar een goed resultaat hebben. Of het een en ander ook in, inderdaad in Zandvoort gaat gebeuren, is nog even afwachten. Maar dat zou ik bij mezelf zeggen, trek het dan ook door naar de Zeestraat want daar zitten natuurlijk hartstikke veel leuke restaurants Zo, zeker. En dan als je dan die Zeestraat omhoog loopt, ga je weer linksaf en dan kan je zo weer Oud-Zandvoort inlopen Dus uh, maak het dan een, een rondje van want wat je nou veel ziet is dat toeristen dus de straat inlopen, tot aan het eind omdraaien en weer terug. En weer terug. Ik zeg zeggen, pak die Zeestraat er ook bij Een Gezellige straat, we absoluut. We gaan het volgen Leuke winkeltjes daar en uh, ja, leuke restaurantjes hè, met name. Nou, heerlijk eten hoor. Mm -hmm. yeah. you know Zo dadelijk de evenementagenda bij CFM. Die gaan we even een uh, half uur met je doornemen. Maar ja. hebben we Mary J. Blights voor je But op de Sofocer Radio. Hier is Just Fine. This joint right here. It makes me wanna. <laughs> Ain't about if you feel it, feel got it. my head on straight, I got the vibe right. I ain't gonna let you kill it. When I'm walking past the mirror, mirror. Don't you worry about doing what you're gonna do. I'm a lady, so I must stay fast and fast. Gotta keep it high, keep it together. If I want to get better, see, I won't change my Don't worry about it. You feel it, feel it. I'm a head on straight, I got the vibe right. I ain't gonna let you feel it. See, I won't change my life, my life just fine. My, my, my, my, my way. Heerlijke muziek is dit toch al? Heel jongen. Merry Gad Lives and Just Fine. En daarmee werd het precies half vier. z <tries> ...voor Zelfvoort en de regio. En dat betekent dat we de evenementagenda voor je hebben. Albertjan. Ja, nou en dan gaan we eerst naar uh, morgen... ...want dan is het openingsconcert van Classic Concerts. Morgen stelt de Stichting Classic Concerts... ...met het eerste concert van 2012... ...in de serie Kerkplein Concerten. In de protestantse kerk treedt voor de op de Heemskerks Philharmonisch Orkest... onder leiding van Dick Verhoef... en met medewerking van Anton Weren op trompet... en de zangeres Saskia Eigenhuis. Het Heemskerks Philharmonisch Orkest uh, is in 1966 opgericht... en wordt sindsdien gevormd door, en gedreven, uh, door gedreven musici... die graag in orkestverband musiceren. Het symfonieorkest richt zich op bekende en minder bekende... symfonische werken van beroemde en minder beroemde componisten... maar mijt ook het lichtere genre niet. Uitgevoerd worden werken van onder andere... Stostajowski, Hans Roth, Astor Piazzola en Georges Bizet. Het concert in de protestantse kerk begint om drie uur en de deuren gaan om half drie open. De entreeprijs bedraagt vijf euro. Dan gaan we naar 23 januari. Beach Club Take 5 aan zee presenteert aanstaande maandag een spetterende Magic Theatershow. Niemand minder dan de wereldkampioenen Rob en Emil zullen u versteld doen staan, terwijl u geniet van een grandioos vijfgangendiner. diner. Rob en Emile werden in het, bij het grote publiek bekend als finalisten in het programma van uh, de nieuwe Uri Geller, waarin mentalisme centraal stond. Kaarten voor toegang en het diner kosten euro per persoon. Meer informatie op www.beachclubtake5.nl www.beachclubtake5.nl Reserveren kan via telefoonnummer 571-6119 571-6119 En dan heb ik nog uh, aanstaande woensdag. Uh, in het circusand voor het filmclub Simon van Kolum. Daar wordt uh, om half acht de film poep, poep, poep, poep. Ja, ja, ja, ja, in één keer. Poepoepidoe gedraaid. En die begint om half acht. En voor meer informatie, kijk op www.circusandvoort.nl Tot Zo, ja. weer voldoende te doen de komende dagen hier in uh, Zandvoort. Gaan we met z'n allen van genieten, want we hebben gewoon zin in Zandvoort, toch? Nou nou of. Dat dacht ik ook. En hier is Wem. En wake me up before you go-go.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 Laat, Deze van Elke Clark te samen met zijn vader. Je Vader en Friend op de Salford Radio. Nou de tweede helft van de topwedstrijd van vandaag uh, die is uh, inmiddels gestart. Dus snel weer over naar Joop Fresh. De topwedstrijd leuk om goed hè. Goed, hè? De Het is wel goed. ondertussen ondertussen in de 8 jongens en uh, heeft al die twee betere gehad met name met name uh, Marius Mol die ging alleen op de keeper, of alleen, er lag net aan het polletje, denk ik, want die bal springt ineens omhoog. En hij kon er niet goed raken, waardoor de keeper en die bal nog net weg kon krijgen. Anders was het zomaar 5-0 geweest. Zo'n gespeeld werd constant nu, in die acht minuten, op de helft van het TOB. En dat, uh, ja, dat is met die winst in de rug natuurlijk. Maar toen eerst was hebben ze het ook gezegd gedaan. En is het is dus gewoon de betere ploegmiddag hier op uh, het buintje zelf. En uh, dat, uh, dat mag ook zwakker broeder beginnen denk ik na een pauze stilgelegen te hebben dan uh, tegen bijvoorbeeld een kastikum dat bovenaan staat. Het is alleen maar beter voor voor het zelfvertrouwen van de spelers en dat ze uh, dat is ook weer het vertrouwen kunnen. Krijgen in elkaar. We werken dan lekker natuurlijk vrienden voor. En uh, nog een hele helft te gaan. Wie weet wat er straks zal gebeuren. Goed, dit is de stand Op dit moment is stand niet gewisseld. TOB heb ik geen flauw benieuwd van. Ik heb niemand van TOB in de bestuurskamer gezien. Dus dat uh, dus vind ik ook niet zo heel erg interessant. De stand is in ieder geval niet gewisseld. En de stand is nog steeds 4-0. Bye. Ja, juffres voor de doelpunt. Ja, ook weer uh, naar Berg weer slaan we ons op de keeper af en hij rondte prachtig af, een hele mooie goal. Met recht een uh, toppe wedstrijd hè, vandaag. 5-0 staan we voor. Ja, maar dat is. denk ik dat, dat, de dat ze het kunnen, hè? Ja, oké, okay. dat is weer het gevaar <h artiş Museum> natuurlijk. Want ja, top staat wel helemaal onderaan. Dus ja, ja. ja dat mag je ook wel een beetje behoorlijk winnen. Nou, ze zijn in ieder geval lekker op weg daar bij uh, SV Zandvoort. Ja, en dan hebben we twee berichten over het VVV van Zandvoort. Want die hebben zich uitermate goed gepromoot tijdens de vakantiebeurs afgelopen week. Want afgelopen week heeft Zandvoort zich uitermate goed gepresenteerd op de jaarlijkse vakantiebeurs in Utrecht. Deze grootste vakantiebeurs van Nederland. Dan trok dit jaar 126.000 bezoekers. En bood ermee een fantastische mogelijkheid om Zandvoort te promoten. En het blijkt trouwens, volgens een bepaald onderzoek. dat er dit jaar veel meer Nederlanders. in eigen land op vakantie gaan. En dat is natuurlijk allemaal terug te voeren op de crisis. VVV Zandvoort had veel werk gemaakt van de promotie van Zandvoort. Met trots werd de nieuwe VVV-gids van Zandvoort gepromoot. die ook zeer positief werd ontvangen. Maar er was natuurlijk veel meer. En trouwens, u kunt die VVV-gids. want dat is het echt. Het is een heel boekwerk. Het ziet er mooi uit, hè? Aanschaffen. Uh... In, bij het VWV al hier in Zandvoort het Zandvoorts promotieteam was uitermate actief om de Kids Adventure Week te promoten in ruil voor een naam en een e-mailadres werden volop strandballen uitgedeeld die symbool stonden voor de Kids Adventure Week die, in, die van 26 februari tot en met 4 maart in Zandvoort plaatsvindt voor meer informatie kijk even op www.vvvzandvoort.nl dan nog een berichtje van het VVV want de VVV is op zoek naar een kinderburgemeester Jaja, wil, en dan heb ik tegen de, de kleinere inwoners van Zandvoort, wil ben jij wel eens voor een week de baas zijn van Zandvoort aan Zee? Kan jij goed linkjes doorknippen en toespraakjes houden? En wellicht dat we je in de radio ook een interview gaan afnemen. Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en niet op vakantie tijdens de Kids Adventure Week, 26, nogmaals, 26 februari tot en met 4 maart? Dan ben jij diegene die VVV Zandvoort zoekt. Stuur een e-mail naar marketing@vvvzandvoort.nl marketingaapstaatje www.zandvoort.nl En geef aan wie je bent, hoe oud je bent en waarom je wel een weekje kinderburgemeester zou willen zijn van Zandvoort. Wie weet ben jij dan lang, een week lang de baas in Zandvoort. Dus geef je op bij het VVV. Wat een leuk idee zeg, een kinderburgemeester. Ik zou het ja. ook wel willen zijn, maar volgens mij ben ik er net te oud voor. Net Gaat niet lukken. Hier is Roy Orbison. Every time I look into... En anything you want? Juf Nou, we gaan weer uh, over naar Joffres. Wordt er nog een beetje gescoord, Joop? Nou, waar de stand ondertussen 6-0 is geworden. En ja, ik denk dat het weer een eigen doelpunt was. Luijsenberg zat er heel kort bij mee Die gaf volgens mij niet het uh, laatste tikje. Dat deed, dat deed de verdediger zelf. En. Uh... Maar het is toch wel lekker 6-0, Dat is niks mis maar natuurlijk. En echt, wat ze proberen, proberen ze het op. Het komt er gewoon niet uit, het komt er echt niet uit. En het is natuurlijk lekker om met tegen een stakke broeder te beginnen, dat ik straks nog al zeg. Dat is wel belangrijk. Mol uh, gaat nu uh, proberen te sprinten, dat kan hij niet. Daarom loopt de bal ook over de zijlijn. En nog uh, op de hoogte van hun eigen opgebied mogen ze uh, een inbroer gaan doen. Even. Uiteraard, nou, wij hebben niet zo gek veel tijd, want het is zometeen natuurlijk uh, reclame en nieuws. Um, dan kan ik maar gewoon naar de studio terug en het eigen van de wedstrijd meenemen. En mocht er nog eerder doelpunten komen, heren, dan uh... Oké, okay, heel veel plezier daar Joop, dankjewel. Dankjewel. Tot straks. Dat was uh, Joop van Nou, een mooie tussenstand 6 tegen 0 voor uh, SV Zalvoort. We gaan op naar het en weer van 4 uur, worden, juist al van Joop. En uh, na uur zijn we er nog 1 uur lang met uiteraard heel veel muziek en informatie. Graag tot zometeen.